Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In Australië moeten een hoop mensen tijdelijk hun huis uit. In en rond Sydney valt al een tijdje ontzettend veel regen en waait het ook hard. Dat zorgt voor een hoop overstromingen. Deze mensen weten bijna niet wat ze meemaken. Really weird and I've just never seen this much water. I've lived here for 31 years and I've never ever seen it this hard. We're kind of hoping that we don't get the water into the house at this point. Volgens de premier van de deelstaat waar Sydney in ligt komen zulke erge waterproblemen maar eens in de 50 jaar voor. Als zo'n 6000 mensen hebben om hulp gevraagd, het lijkt erop dat het noodweer nog een paar dagen aanhoudt. Het gaat niet goed met de coronabesmettingen op Curaçao. Zo'n duizend mensen op het eiland hebben op dit moment corona. Een week geleden waren dat er nog iets meer dan 300. En twee weken geleden nog minder dan 100. Dat het zo snel toeneemt, komt volgens de Curaçaose regering door de Britse coronavariant. Een jongen van 19 uit Den Bosch, die nog maar net zijn rijbewijs had, gedroeg zich daar gistermiddag niet naar. Hij reed ergens 130, waar je 80 macht, haalde in over een doorgetrokken streep en dat alles terwijl hij zijn telefoon vast had. De politie betrapt hem en nu is die jongen zijn roze pasje alweer kwijt. Al een jaar staan ze met vier benen op de grond. En dat terwijl ze pas net afgestudeerd zijn. De pilotentweeling Joost en Bram van 22 uit Den Haag. Misschien ken je ze wel als de Pilot Twins op Instagram. Door corona zit vliegen er niet in en dat terwijl het een dure opleiding is. De pilootopleiding uh, kost ongeveer 100.000 euro. En dat dus keer twee. Maar ze vliegen nooit samen. Wij zijn alle twee co-piloot, Dus uh, we zullen nooit uh, in ieder geval in dit vliegtuig op dit moment niet samen vliegen. Uh, Daar moeten we gewoon wat meer uur voor hebben. Want dan uh, kan dus een van ons captain worden. Dat dus ja. word ik waarschijnlijk dan? Ik ben een half uur te ja, ja, Dus misschien maakt dat dan het verschil. Hè? Ja. Ondertussen oefenen ze nu vooral in een simulator. En hopen ze dat ze gauw weer de lucht in mogen. Het weer, het is bewolkt. Maar wel bijna overal droog. Vanmiddag af en toe wat zon. Het wordt ongeveer 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWD.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 Terug bij het tweede uur van ZFM ZFM Jazz. Met smakelijke hapjes. Soulfood uit de Nederlandse jazzkeuken. En ik uh, trapte af met uh, Aaron Raams. De Oosterhoutse gitarist die oorspronkelijk meer geworteld was in de blues rock. Maar langzaamaan de jazzkant uh, opschoof van zijn uh, album. Uh, moet ik even zoeken hoe het album heet. Oh ja, Unspoken, het nummertje, de clipper met uh, op bas trouwens uh, Jeroen uh, van Vliet... Um, en Erik uh, van der Westen pardon, op uh, contrabas En uh, Jeroen van Vliet op uh, Piano. En die speelt ook op Fender uh, Rhodes op dat uh, album. Een heel fraai album van die Aaron Raams. Ja, brengt me bij Gerard Klein. De trompetist met zijn Gerard Klein Group. En die denkt in het uh, volgende nummertje een beetje weemoedig terug... Aan de wereld hoe die was voor 2003 toen het album werd opgenomen. The world like it was. Met een nieuwe release, ditmaal uit Amsterdam, <coughs> uh, een big band van uh, jonge artiesten. Mo, uh, douche, <coughs> pardon. Mo uh, van douche, moet ik zeggen, Gideon Tazelaar, Robert Koemansen, de pianist die ik als eerder draaide, Gijs Iderma, Dave Frils, Ja, een echte top van uh, de jonge live van tegenwoordig verenigd in de red light, de jazz society, met het nummertje What Now uh, te vinden op hun nieuwe album net uit de uh, Hooking Up. Daar. Hoorde je met uh, een nummer uit de soundtrack van Naakt over de Schutting. Ruud Bos, de Nederlandse meester van de filmmuziek... en ook uh, tv-muziek van de Fabeltjeskrant tot uh, de Fabriek... het dagboek van een herdershond. En ook van deze B-movie, ja, die cultmovie Naakt over de Schutting. En trouwens, op deze soundtrack hoorde je uh, Rob Franke... dat wou ik nog even zeggen, op zijn Fender Rhodes... en uh, uh, Rob uh, Langerijs... Uh, op um, Bas en uh, Ruud Bos. Die ging ook gebruik maken in de jaren zeventig... zoals uh, vele anderen van de elektronica. Die deed toen in, uh, op grote schaal zijn intrede in de popfilm... en ook uh, jazzmuziek. Maar als je over elektronica praat... ja tegenwoordig is dat natuurlijk uh, helemaal ingeburgerd... in allerlei muziekstijlen. Maar als je teruggaat naar de pioniers... dan kom je uit bij Philips. Het uh, netlab, het, het lab van Philips in de jaren vijftig. En daar had je een aantal... Uh, Muzikanten en ingenieurs die waren met uh, analoge apparatuur aan het uh, ja, experimenteren... om allerlei specie geluidjes te krijgen. Zo ook uh, Tom Disseveld, de bassist van de Skymasters, een mainstream jazz uh, band. Uh, maar in zijn vrije tijd ging hij heel wat anders doen, heel specie. En dan krijg je dit soort nummers, 1958. Tom Disseveld <coughs> en Kit Baltan, Dick Bakker. Uh, hij was veroordeeld tot het spelen in het orkest van uh, Wim Zonneveld, meen ik. Tot zijn grote frustratie. Hij was een beetje te vroeg met zijn uh, elektro-composities. De Skymasters wilden natuurlijk ook niet aan dit soort uh, muziek... en dit soort invloeden, dit soort klanken. Uh, in die tijd, eind jaren 50, praat ik hier over. Maar tegenwoordig is het natuurlijk uh, gemeengoed... met de digitale apparatuur, met synthesizers. Je kunt allerlei klanken creëren. En dat doen ook... Uh, Jamie Pate, die hoorde je in het eerste uur al met Raymond vallen als drummer, maar hier zit hij met Niels Broods, de toetsenist, in een heel specie arrangement. Komt hij? En uh, Jamie te vinden op uh, gelijknamige mij nee, op een uh, EP. Dat heet uh, gewoon uh, Niels Broos. En Jamie Peet... van een uh, jaar of drie geleden. En dat brengt me bij een primeur op de Nederlandse radio: Rival Sisters: een één vrouw uh, Hannah Hiemstra, ook uh, woonachtig in. Uh, Amsterdam, inmiddels drumster, zangeres, producer. En die maakt ook gebruik van al die elektronica. Die invloeden, soundscapes. Uh, um, ja, wat het volgende nummer wat je gaat horen. is een soort van teaser. van een album dat er hopelijk dit jaar gaat uh, komen. Het nummer heet. Moet uh, ik even kijken. ben ik even de titel van het nummer vergeten. Dat zal je net weer hebben. Uh, Things That Are Still. Ja, een soort van verstilde compositie. Um, heel fraai. Ga luisteren en hopelijk komt dat uh, album uh, eraan. Rival Sisters ze heeft de uh, nodige uh, zussen, maar dat zijn geen rivaliserende zussen. Hier komt ze, Hannah Himstra, Things That Are Still. I okay. Forças pra obedecer Quanto sonho já destruí, deixei escapadas mãos Se o futuro assim permitir, não pretendo vivere 2021 cover-up David Bowie's Live on Mars. In de uitvoering van uh, Agnes uh, Hosling. Uh, binnengekomen op plek 455, dat nummer is te vinden op haar album Cachador uit 2018. Uh, David Bowie, die trouwens een grote fan was van die soundscapes... van die Tom Disselveld die je daarnet hoorde uit de jaren 50, begin jaren 60... had die aantal albums die Tom Disselveld en David Bowie... die, uh, die wisten wel te waarderen. Terug naar aardse Zaken. Eddie Connard. Yeah. Oh, yeah. My car won't yeah. again. Mm, let me see who I can call. Hey buddy, how you doing? Hey listen, I'm sitting with this little problem. See, I was on my way to this gig and I, I really need to get there because I got the tax people on my back and uh, you know, a bunch of bills to pay and money for the kids. And I was wondering if you could help me out. Oh. Okay, then thanks anyway, man. I'll talk to you later. Bye. The tax man is trying to ride on the change. Now, the harder I work, the higher the range. All my ex-wives try to unsettle my brain. So I say, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Now I got this gig, but my conscious quit Can't reach no one, so I'll have to sit I thank anyone else, which is half a fit But I say, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Now Murphy's Law has gotta stay All those gremlins are out to play Everything bad wants to come my way But I keep my head up real high And say it won't win this way If I had my say, just forget today Watch a little TV and have a lay And if things get worse, then it's time to pray. And he'll say, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Op zijn rug op zijn back, uh, Eddie Conan een Amerikaan. Uh, Verkaster vanuit uh, Amerika in de jaren 70 naar Nederland er werd er veel uh, gevraagd. Uh, sessiemuzikant als per percussionist. Uh, Laura Figi uh, Kane, Litouwers, Rob op de Nijs. Hij deed ook mee op allerlei uh, concerten. Bij allerlei concerten van uh, mensen die op tour waren in Europa. Point of Sisters, L. Joe, Chaka Khan. Hij uh, was ook uh, een deelnemer van The Voice een paar jaar geleden. Verkastte uh, verkaste ook weer naar België. Ik weet niet vanwege de Texman of niet. Daar deed hij dit seizoen mee aan de uh, senior, weet je wel, voices, senior. Ja, bijzonder voor u wel, die Eddie Conard. Yeah, yeah, yeah, nummertje uit de 2006 te vinden op zijn album The Human Element. Breng hem bij Ronald Snijders, de fluitspeler, de fluitist. Zijn albums uit de jaren 70 zijn echte collector's items, bijna niet te vinden. En uh, een paar jaar geleden nam hij die, die nummers opnieuw op... in een soort nieuwe vorm van arrangement, nieuwe arrangementen... Met een uh, sterke cast van allerlei, uh, allerlei uh, geweldige uh, artiesten. Waaronder uh, op trompet uh, Avishai Cohen, een heel uh, toonaangevende trompetist van dit moment. Kaseko Jazz, Ronald Snijders. ik het zo straks even over... met de soundtrack van Ruud Bos. Nederland had een jaar of... Uh, wauw, zes, acht geleden... zijn eigen B-movie-orchestra. Een band rondom... Uh, de Haarlemse drummer... Bas Matti en zijn... Uh, uh, ja, hele grote big band. Die uh, ja, allerlei Italiaanse... B-movies van uh, een nieuwe... Uh, en de soundtracks daarvan... van nieuwe arrangementen uh, voorzagen. Daarmee gingen toeren... de B-movie-orchestra. Maar volgens mij... Uh, bestaan ze inmiddels uh, niet meer. Wel een geweldige band, de B-movie orchestra. En dat brengt me bij de Jazz Invaders. What the bleep. <middels> de Jazz Invaders... Uh, een overblijfsel van de Houdini... samen met uh, de producer DJ uh, Phil Martin... heet die, geloof ik... Uh, zijn echte naam ben ik even kwijt. Oh ja, Timothy van der Holst... Uh, met zangeressen Linda Bloemhart... Golf Telfos bijvoorbeeld zit daarin. En ook uh, Marius Bees zat daarin. Denk die uh, band de Jazz Invaders. Volgens mij spelen die ook niet meer. Wel jammer echt een geweldige band met de top van de Nederlandse jazz scene. Ja, we zitten alweer aan het einde van de twee uurtjes ZFM Jazz. Ik hoop dat je een beetje een indruk hebt gekregen... van het rijke palet aan uh, klanken, kleuren, wat er te vinden is... en smaken in de Nederlandse jazz scene. Um, blijf luisteren naar uh, ZFM en zeker naar ZFM Jazz. Ik zal de playlist... Uh, op mijn uh, blog, mijngroeven.nl en ook op uh, de Facebookpage van ZFM. Ik ga eruit met uh, ja, Tef P, Osdorp Possi, zanger. Die ken je misschien nog wel een van de pioniers van de Nederlandse hip-hop. Samen met uh, uh, Bas van Lier, uh, band. Uh, ja, het is toch een lekker nummertje klankgedreven. Dat was mijn programma ook. Uh. Ik hoop dat je het dus inderdaad uh, leuk vond. Mijn naam is uh, Edward Rauwhorst. We gaan eruit. Vetter dan de rest, maar toch slank gebleven. De Blender. de bollen, rommel door de bollen, was de rommel en op zolder met de koppen volk worden worden ruffelen, als trommels in mijn kop. Stuggels, toch niet weg te moffelen, dus drijven het om op. Want als we blijven hangen in het hippie, dan wil ik even zeggen: Dat zolang de boemen lekker op de mensen kunnen zeggen wat ze zeggen, want ze zeggen wat ze zeggen toch? Het lijkt een flikken twee keer zeg, maar toch ik zeg het nog: Met verse versen en met scherpe bevindingen. Zoek op naar verbanden tussen sterke verbindingen. Wereldwijd webbeding, gratis als ze hebben ding. Digitaal is leuk, maar liever avonds als ze hebben ding. Bas, piano, drums en vocalen. Geen valse marketing, kunst kan niet falen. Je kunt ons betalen, we de competitie, improviseren dus vergeet de repetitie. Dit is lang gedreven, nog klank geschreven. vetter dan de rest is toch slank gebleven. In het land er naar de kant, verwezen wallen. Sterren vallen op stand, gebleven. Dit is lang gedreven, nog klank geschreven. vetter dan de rest is toch slank gebleven. De stemmen gevolgen, nog gestemde akkoorden. Waar hits missen blijft weer scoren. Hete patronen en ze rijden nog frequenter dan de metronomen. De letters zijn als noten, melodieën die je hoort. De woorden als akkoorden van de deals die je deals scoort. Of als de leraar die jouw leraar beter les gaf. Dus eren aan de meester van je Nederlandse rapklas. Onderwijzer binnen vetten, kakken, lakken, Je Ja, vieze beesten kan wel wezen, maar ze klinken lekker. En onder en onderrotsen, multi-interpretabel. Dwars en ondergrond, zo dan een kankende kabel. De krullels van tafel, ze vullen je snavel. De pop is op je hand, valt je lot en je navel op je nek. Respect voor de tracks die ik schep. Dit is jazz, dit is rap. Ben we testen je kennis. Ben je echt, ben je net? is zo genig, want het lijkt op energie. En energie is onaardig. Dit is lang gedreven, op plank geschreven. Vetter dan de rest, is toch slank gebleven. In het loopt de leken naar de kant verwezen. Worden sterren vallen op stand gebleven. Dit is lang gedreven, op plank geschreven. Vetter dan de rest, is toch slank gebleven. Met stemmen gevoelde, nog gestemde akkoorden. Waar hits misbaar, onverstoorde. Voor plank gedreven, op plank geschreven. Vetter dan de rest is het toch slank gebleven in, loop de leken naar de kant verwezen worden. Sterren vallen een nog stand gebleven. Dit is wat gebreven de park geschreven. Verder dan er is er toch slank gebleven. Stemmen gevoeren, nog gestemde akkoorden Waar hier iets mis erbij. In de score boord. Wat gebeurt, in de park er dan er is er toch slank gebleven binnen. Loop de leken naar de kant verwezen worden. Sterren vallen nog stand gebleven. Wat is in de park.